Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Ho, ho. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De huren in de sociale sector stijgen de komende drie jaar niet harder dan de inflatie. Daarover hebben de woonbond en koepel van woningcorporaties EDES afspraken gemaakt. Het gaat wel om een gemiddelde. Dat betekent dat de corporaties binnen de gemaakte afspraak kunnen variëren. De huren van kwalitatief goede huizen met een relatief lage huur mogen iets meer stijgen. De prijzen van minder goede huizen bij een relatief hoge huur minder hard. Ook kunnen corporaties huren bevriezen of verlagen als huurders in relatie tot hun inkomen veel huur betalen. De leden van de Woonbond en Edes moeten het akkoord nog wel goedkeuren. Twee mannen die op de vlucht sloegen voor de politie hebben vanochtend tegen het verkeer ingereden op de A6. De politie zette de achtervolging in, maar brak die af omdat het te gevaarlijk werd. De spookrijders zijn ontkomen. De verdachten deden zich eerder voor als agenten en benaderden een vrachtwagenchauffeur die langs de A6 stond. Ze wilden hem zogenaamd controleren, maar de chauffeur vertrouwde het niet. Toen de mannen de politieauto zagen, gingen ze ervandoor via de A6 richting Lemmer. Zowel de auto als de verdachten zijn nog niet gevonden. Boeren en tuinders hebben financieel gezien een slecht jaar achter de rug. Het kwam vooral door de droge zomer. Het gemiddelde bruto inkomen daalde met bijna 30.000 euro... van de 71.000 naar 42.000 euro. Vooral veehouders hadden het zwaar... blijkt uit berekeningen van de Wageningen Universiteit en het CBS. Japan gaat de komende vijf jaar zo'n 210 miljard euro investeren... in zijn strijdkrachten. Dat is zo'n 8% meer dan in de vorige vijf jaar. Japan ziet zich door de oplopende spanningen in de regio gedwongen om fors te investeren. De Japanse regering koopt nu tientallen straaljagers en lange afstandsraketten. Ook wordt er geïnvesteerd in cyberoorlogvoering. Het weer, lokaal nog kans op mist in de loop van de dag, breekt vanuit het zuidoosten. De zon vaker door, het blijft droog bij een graad of 7. De rest van de week en in het weekend wisselvallig weer met 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 in Noord-Holland loopt het vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Knoppet Hoek en Knoppet de Nieuwe Meer, 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de vertraging is een half uur. A10, de A10 Noord richting de A10 Zuid, staat tussen Zeeburg en Knoppet Amstel 4 kilometer. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En op de Ringweg ook, maar dan vanaf de A10 West naar de A10 Zuid tussen Sloterdijk en Oud-Zuid 6 kilometer en 10 minuten vertraging.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 Ho ho ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 er was er ook een, die matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oh, just. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, het boek zat vol herinneringen, weet je nog waarom je, wij zeiden wel eens als iets zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het album te klein, weet je nog wel.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 De kerstperiode met ook af en toe zo de, een kerstplaatje tussendoor. Dus dan gaan we proberen om een beetje leuk oud al onze kerstplaatjes op te zoeken. de komende paar weken. Als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met de Weekje Nog wel Oudje. Een opname uit 1928. En de volgende plaat is van Johnny Jordaan. En hoe kan het ook anders? Kerstmis in de Jordaan. Als met kerst.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 Do Koestijn, kom boven, maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja ja. Houd die doors. Hoe is het mee? Goed meneer Koestijn, goed. Maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnen zitten? Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Eight There's no van Capelle met het tuintje. Daarvoor voor Doris met ik, Als Ik Wist dat je zou komen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort met mooie oud onstandige hits. Zo ook het volgende duo wat u regelmatig voorbij hoort komen. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Het zijn Helma en Selma. Dat was een zangduo natuurlijk uit Limburg. Het duo bestond uit Helma, Lambrechts en Gertrude zus Jansen. En u hoort ze nu. In de bus van Bussum naar Naarden. Kom in de bus. Van in de bus, van in, de, in, de, in, in de bus in de bus van bussen naar aarde Voordat ik het wist, nooit zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijk mij aan, ik kijk jou aan. Ik was in de bus van Bussum naar Aarden. Ik weet nog goed hoe we toen deden Ik was in de bus van naar Aarden. Alsof het gisteren was gebeurd Ik mis je zo Ik kwam in de bus, in de bus van Bussum naar Naarden Voordat dat ik het was. wist Nooit zal ik dier het vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij keek mij aan wow. Mijn aarde hield mijn hartje voor je stand bus aarde, maar ik durfde niet te houden. Als in de bus van tussen mijn aarde dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo. Naar Aarden, voordat ik het wist, ik wist het. nooit zal ik die het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijk mij aan, ik keek jou aan, een schok en toe. In de bus van bussen naar Aarden kreeg ik het eerste zoek. In de bus van bussen naar Aarden, gaf je mij De pieren bij de haven Staan de vrouwen saamgedromd En ze turen in de verte Maar hun stemmen zijn verstomd Want de zee vroeg weer haar losgeld Wie zij nam, dat wist zij niet Ze dompelt al die vrouwen in alle landen en verdriet. zeeman oh zeeman, ga toch niet weer heen.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 De grote hits onder andere in 1950 met Het Ding, 1951 naar de speeltuin... noon, 1952 en als in de Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. En die hoort u nu, het orkest zonder naam. Het Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Als de vogels zo vrij koning Winter is vergeten. Als in Holland de sneeuwt is vloeien. Zingen een en niet We leeft de tijd van de leer. Dat zand voer dat zandvoert.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 Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant Je kreeg een kleurtje en zin nee. hoe komt u op het idee? U bent beslist aan maar na verloop van nog geen jaar It's the bloop.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 De klokken, de grote en de klein. De klein brengt hummer op, de grote soms ook leed. De wind zorgt dat ge wiet wie te vervijer geeft, luwende de klokken, van Limburg-Milan. De wein, laat ons eens wat steeds gebeuren, Luwende klokken van Limburg, Milaan. Versterke de bank, die schon klinkende klanken, verheuren ze zo heer. Ze willen ons begeleiden door ons leven heer. En wanneer de klokken schliegen, dan is het stil en kalm. Dan verlangend, wij hopen die Glocke tal, luwen Glocke, van Limburg me leidt, klokken versterken Glocke, de pein, laat dus Stedige beuren bloeien klokken van Limburg Milho. Bim bam, bim bom, klokken van Limburg, Miljoin. Bim bam, bim bom, klokken, versterken de boy. in een heel mooi Russisch paard. Niemand bierp zijn scherpe messen scherper... en met zo'n volmaakt gemaakt. Messen werpen aan zijn vader was zijn hoogste doel. En bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel... dat in het voorwerp zijn er ook nog een groot hart... vol liefde staak. En als hij messen naar ras meet... Zijn al staande voor de scheid zag staan. Keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. Werd nerveus, hij trilde, misdraakte en zij zakten in elkaar. En met een laatste blik op hem. van Corrie Brokken met de messenwerper. En daarvoor Frits Rademaker met loeiende klokken. CWM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende plaat is uh, Ritme van de regen. De singel van de Nederlandse zanger Rob de Nijs natuurlijk. In de hitlijst van toen kwam de single op de vierde positie. En in totaal werden er bijna 100.000 exemplaren van verkocht. De tekst gaat over voorbije liefde en hierop volgen de volgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Het nummer is een cover van het liedje Rhythm of the Rain... van de Amerikaanse groep The Cascades... en gecombineerd door John-Claude Koumou... en Gerrit ten Braker vertaalde het lied in het Nederlands... onder pseudoniem Lodewijk Post. En u hoort hem nu, Rob de Nijs, met Ritme van de Regen. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderruim... Ritme van de eenzaamheid...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 Voor de orkaan van de stemming. Kent u het eraf? Middelbare namen? Of komen u in moeilijkheden thuis? daar voor hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Bedoken.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 And it is for my car that, that is no muziek van het orkest zonder naam met de zuiderwind waait. En daarvoor hoorde u Willem Parel met Daar is de Orgelman. De volgende formatie en de straatzangers waren in de jaren 50 en 60 een zeer populair en Nederlandse zangduo bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. De heren hadden diverse hits met nummers als Aan het Strand, Stil en Verlaten. Dat was in 1955 als de klok van Ardemuinen in 1959 en aan de voet van de Oude Wester... Dat was in 1957 en de liedjes zijn later nog diverse malen gecoverd, onder meer door de havenzangers. En wij gaan terug in de tijd in 1954 met het plaatje Vergeet mij niet. Nu hier op de radio De Straatzangers. Oefen. met Vergeet Mij Niet en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald. En uh, ja, de komende weken gaan we steeds meer kerstmuziek draaien in dit programma. Het is nog aardig lastig om een beetje goede kwaliteit uh, oud-Wonderse kerst te vinden. Nou, we gaan er de komende dagen, weken, gaan we er hard naar op zoek. Ik wens u nog een hele fijne week.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 Met Tonia. En morgen dan is het kermis. Dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is stapeldoe, maar Tonia het meest. Mijn varken gevuld met duiten heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te vieren als het kan tot middernacht. Tonia, Tonia, één man in de Rond. rots. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Tonia.